8 uur remonteree met het NOS-journaal. In de woning in Kekerdom in Gelderland, waar eerder vandaag drie doden werden gevonden, zat een hennepkwekerij. Dat meldt de politie. Het huis werd bewoond door een politieman van 59 jaar. Hij was één van de doden. Wie de andere twee doden zijn, is nog niet bekendgemaakt. Het zijn een man en een vrouw. Aanvankelijk werd vermoed dat er een conflict was in de relationele sfeer, maar dat lijkt nu minder waarschijnlijk. Het huis waarin de drama gebeurde staat aan de Weverstraat in Kekerdom... een dorpje in de Ooipolder. Omdat er een politieman van Gelderland-Zuid bij betrokken is... wordt het onderzoek uitgevoerd door het Korps Gelderland-Midden. Volgens de politie mocht de medewerker een dienstwapen dragen. Hoe de drie mensen zijn omgekomen is niet bekendgemaakt. Moslims en Joden hebben in Berlijn gezamenlijk gedemonstreerd... voor het recht op besnijdenis in Duitsland. In juni oordeelde de rechtbank in Keulen... dat besnijdenis valt onder het toebrengen van lichamelijk letsel... De demonstratie was een reactie op het nieuws dat in Beieren een onderzoek loopt tegen een rabbijn die besnijdenissen verricht. Overigens heeft de Duitse regering in juli al toegezegd dat in een wet zal worden vastgelegd dat besnijdenis van joodse en islamitische jongens is toegestaan. De vicevoorzitter van de Bondsdag, Wolfgang Thiersen, beloofde tijdens de demonstratie zich daarvoor te zullen inzetten. Het Internationaal Monetair Fonds steunt de Europese Centrale Bank in het opkopen van staatsleningen. IMF-directeur Christine Lagarde zei dat op een topbijeenkomst over economie in Vladivostok in Rusland. De IMF is bereid een rol te spelen bij het opstellen van de voorwaarden en bij het uitvoeren van de aankopen. De maatregel moet ertoe leiden dat de rente op staatsleningen voor zwakke landen als Italië en Spanje daalt. IMF-directeur Lagarde zei verder dat Spanje en Italië voldoende maatregelen hebben genomen om hun financiële situatie te verbeteren en dat die landen de steun verdienen van de rest van de Europese Monetaire Unie. En dan het weer. Vanavond is het helder, het blijft nog lang aangenaam buiten, morgen blijft het warm, maar s ochtends kan er een bui vallen. De dagen daarna wisselvallig en beduidend frisser. Dit was het nos journal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 De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Maar naar wie luister je als je moet kiezen? Sterk democratisch Europa zijn. Is nou de beste route naar nou, dat begon? Heel Europa en... is onze markt. Is inmiddels een euronachtmerk hierboot. Niet marchanderen met Europese regels. Iets wat niet werkt moet je niet doen. bepalen wat er in Brussel gebeurt. Weet wat je kiest. Volg de verkiezingen bij de publieke omroep. Ga naar publiekeomroep.nl slash verkiezingen. Hier volgt een bericht van de scharrelpolitie van Wakker Dier. Deze week was bij Albert Heijn kipfilet in de aanbieding. Signalement... Extra goedkoop met hamsterkorting. Het gaat hier echter om plofkip, een dier dat een rotleven heeft gehad. Heeft u dit product toch aangeschaft, dan adviseert de scharrelpolitie... consumeer deze plofkip niet en laat de verpakking gesloten. Breng het product onmiddellijk terug naar Albert Heijn en vraag uw geld terug. Meer informatie op wakkerdier.nl Ik ben Diederik Samson. Ik sta voor een eerlijk verhaal over hoe we uit de crisis komen. Met alleen bezuinigen komen we er niet.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan het ook hebben over de verkiezingen. ...zoals altijd aan bankmakerij. De heer Pechtel. <lacht> oh, sorry. Ja, onze apenkenner en gedragsbioloog Jan van Hoof volgt voor ons die verkiezingen. En wat is hem deze week opgevallen, dat hoort u zo meteen. Nou, wat deden we eigenlijk, uh, ja, gewoon heel in kort uh, gezegd, zoeken zeg maar, naar eventuele bambommen... om te zorgen dat we daar niet, uh, niet op zouden rijden. Nou, op zich, uh, uh, ja, gevaarlijk werk. Wat gebeurt er in het brein van een soldaat in tijden van oorlog? Waarom loopt de een wel een posttraumatische stressstoornis op en de ander niet? Daar gaan we het over hebben. En we be beantwoorden een fascinerende luisteraarsvraag. Bestaat er zoiets als een maximum temperatuur? De en kerstvershoogleraar hoogleraar Sef Hemel is de gast. En hij vindt dat het hoog tijd is dat we weer massaal in de stad gaan wonen... en niet op het platteland. Want dat is duurzamer en efficiënter. En Amsterdam wordt zijn proeftuin als het aan hem ligt. En er komt iemand hier de studio ingelopen. Goedenavond, met heel veel apparatuur. U moet Harald van der Werf zijn, klopt dat? Dat klopt, inderdaad. En u ja, bent een heuze goudzoeker. Daar gaan we het over hebben. Een wetenschappelijke goudzoeker. Wat heeft u veel dingen meegenomen? Apparatuur en... Uh... En... en een grote zak met stenen. En u gaat goud zoeken hier in deze studio? Ja, ik heb mezelf makkelijk gemaakt door wat uh, stenen met goud al mee te nemen. Maar ik ga Want verder niet... gaat u hier volgens mij niet heel veel vinden hoor, denk ik. Aan goud. In uh, Nederland op zich niet. Verder in Europa misschien wel. Nou, ook dat is uh, wetenschap. Goeie vraag, wat is wetenschap? Wetenschap, nou ja, dat, is niet dat naar de maan gaan en zo en naar Mars. Uh, dat is denk ik de wetenschap. Wat is wetenschap? Uh... Iets waar je veel over weet. Ja, weet ik veel. Nee, nee. Gaan iemand anders lastigvallen? <laughs> nou, ik lees wel de Donald Duck en Willy die, uh, die doet dan allemaal verschillende uitvindingen. Dus bijvoorbeeld een soort van helikoptertje die kan vliegen. Dat is heel grappig. Ik vind dat ze weinig uitvinden tegenwoordig. En als ze wat uitvinden dan is het allemaal zo stomzinnig. Dus ik vind het niet veel aan. Ja, er wordt veel te weinig uitgevonden tegenwoordig. 12 september gaat Nederland naar de stembus. We hebben een jarige in ons midden, meneer Wilders, van harte gefeliciteerd. Nou, U bent gewend in uw villa-wijk in Wageningen te zitten... en op te komen voor de grachtengolden elite Noorwegen zit op het zwarte goud. En de Zwitser zit op het zwarte geld. En als we uw politiek volgen, zit Nederland op het zwarte zaad. De heer Pechtold doet zoals altijd aan bankmakerij. De heer Pechtold. <laughs> oh, sorry. En als de Grieken een kijk, beetje geld nodig kijk, hebben, kijk, en als kijk, ze een beetje kijk, geld nodig kijk, hebben, oh, dan kijk, kunnen ze oh, daar zelf aan gaan. Maar Nederland oh, oh, zal idee. onder mijn leiding geen derde steunpakket aan Griekenland ja, geven. Dat is niet fraai. Ja, welke lijsttrekker was deze week het dominantst? Wie was het alfamannetje? En welke speelde het slimste spel? We hebben een gedragsbioloog en apendeskundige gevraagd... om voor ons de verkiezingen te volgen. Jan van Hoof, emeritus hoogleraar diergedrag. Goedenavond. Wat is u deze week opgevallen? Nou, dat er natuurlijk een verandering op het theater plaatsvindt. En dat is dat... In het begin ging het er vooral om om vast te stellen... Uh, wie gaat winnen, wie wordt de grootste, et cetera. Maar de laatste tijd gaat het er ook om als die de grootste wordt. En als die de grootste wordt, met wie gaan we dan samen en hoe gaan we het combineren? Coalitievorming. Woorden, coalitievorming. En dat roept bij mij natuurlijk nadrukkelijke herinneringen op aan soortgelijke processen die we bijvoorbeeld in primatengemeenschappen aantreffen. En, want het gaat natuurlijk altijd om hetzelfde, hè? Eh, Dieren streven ook, en partijen, families, et cetera... Bijvoorbeeld bij bepaalde apensoorten, is dat is dus ook families... die streven ernaar om wat we dan noemen dominant te worden. Dat wil zeggen dat je, jij degene bent die bepaalt hoe de dingen lopen... en dat de anderen zich naar je schikken. En dat is een wezenlijke eigenschap van het leven... Grip houden op de zaken. De zaken onder controle krijgen. Maar doen apen ook aan coalitievorming? Nee, ja, nou en of. Want het punt is natuurlijk... En dat hebben wij uh, uitvoerig bestudeerd. Bijvoorbeeld aan onze chimpansees. In de Arnhemse kolonie. Maar ook in veldwerkstudies aan bavianen. In een chimpanseekolonie gaat het erom om wie de alfa wordt. Wie de machthebber wordt. Maar op zijn eentje bereikt... Een dier dat niet. Het hangt natuurlijk af van zijn persoonlijke eigenschappen. Of hij sterk is, of hij gezond is in de kracht van zijn leven en al dat soort dingen. Maar als anderen hem niet motten, dan gebeurt het niet. Want eh, alleen lukt het niet. En als er zich coalities tegen hem vormen, dan lukt het ook niet. Maar hoe doen apen dat, coalities vormen? Is dat te vergelijken met wat de lijsttrekkers nu aan het doen zijn? Nou ja, dat is toch elkaar aftasten. Want als bijvoorbeeld, we hebben dat in Arnhem gezien... dat er een bepaald dier wordt de, eh, probeert de leider te worden. En er is een ander die hem daarin steunt. Die valt hem bij als hij bijvoorbeeld conflicten heeft. En die twee die gaan ook een band aan. In de zin van, die zitten bij elkaar. Die mogen elkaar ook op dat moment. Dat kan heel anders worden als de kaarten anders geschud worden. Maar op dat moment mogen ze elkaar. Ze vlooien elkaar. Alle vormen van wederzijdse dienstverlening elkaar tolereren in concurrentiesituaties. Nou, en dan moet je vragen, wie gaat wie nou steunen? Nou, er is bijvoorbeeld een, een troonpretendent. En dan kunnen andere mannen kunnen zeggen, gaan we die steunen of ga ik voor mezelf? Ga ik proberen zelf een coalitie te vormen die het wint van de mogelijke coalitie die de ander heeft? En dat is een beetje intuïtief aftasten. Ik bedoel, die beesten zitten er niet bij te redeneren... Maar ze voelen, bij wijze van spreken, hij heeft er wat voor over. Om maar eens iets te noemen, als een leider denkt naar een ander om hem te helpen, dan zal hij tolerant moeten zijn. Die ander zal het leuk moeten Er zal iets voor hem in moeten zitten. En om maar één ding te noemen, wat in zo'n apengemeenschap erg telt, in zo'n chimpanseegemeenschap, dat de dominante man die kan de toegang tot vruchtbare vrouwen controleren dan zal het bijvoorbeeld zo zijn dat hij een coalitiepartner vrijheid daarin gunt. En zegt, jij mag ook. Voor en wat hoort wat, immers. Het is allemaal voor wat hoort wat. Maar ziet u bij die lijsttrekkers ook al een beetje dat vlooigedrag? Ziet u al een beetje dat ze met elkaar uh, flirten? En kunt u dat vergelijken met die apen? Nou, je ziet dat wel. En in ieder geval één ding wat je ziet is dat ze op een gegeven moment... Wanneer het moment van kiezen nadert en dat er bepaalde kandidaten zijn, dat ze die in ieder geval niet meer zo hard aanvallen als dat ze in het verleden deden. Dus ze worden wat voorzichtiger. En uh, ja, want straks wil je toch kijken of je met elkaar door één deur kunt. Dan moet je niet de sfeer helemaal verpesten van tevoren. Dus er gaat nu, en dat vind ik zo boeiend, tussen die lijsttrekkers iets zich afspelen van. Met wie gaan we? Nou, ze hebben allemaal wat in te brengen en dat kan aantrekkelijk zijn voor een bepaalde ander of juist minder aantrekkelijk, maar misschien moet hij er wel genoegen mee nemen en dan moet hij water in de wijn doen. En datzelfde zien we ook in dat in die machtsspelletjes te die Dan gaat het niet natuurlijk om, om een ministerspost of weet ik wat... maar het gaat wel om invloed, tolerantie, vrijheid van handelen... wat een ander je gunt of juist niet gunt. Kortom macht. Alleen apen doen het niet achter gesloten deuren. En, en wij moeten waarschijnlijk weer een paar maanden of weken... tegen een, een dikke gesloten deur aankijken. Ja, dat zit er dik in, omdat... Eh, soms bij coalitievorming en bij al dit soort processen kan het heel hinderlijk zijn als buitenstaanders zich ook nog eens een keer mee gaan bemoeien. En de sfeer fysieke die, uh, die nodig is om het juist uh, te doen slagen. Dus het wordt, het is bij ons natuurlijk aanzienlijk complexer. Maar het punt is dat de wezenlijke processen zijn hetzelfde. Kortom, het uh, lijkt toch weer heel erg op, uh, op de natuur. Jan van Hoof, dank ja. voor uw uh, verkiezingscommentaren. Graag gedaan. Ja, en Harald van der Werf is hier druk bezig uh, met het opzetten van de apparatuur. Is dit precies hoe jullie dat uh, ja, in de vrije natuur zouden doen? Als jullie goud gaan zoeken of iets anders? In de vrije natuur meten we vaak de reflectie van zonlicht... waarmee we gaan kijken welke golflengtes aan licht geabsorbeerd worden. Uh, in dit geval heb ik hier geen zonlicht. Ik heb mijn eigen lampje meegenomen, die is deel van de apparatuur. En, en ik, ik, heb... hoor, ik, ik hoor iets uh, ruizen, wat is dat? Dat is een spectroradiometer. Dat is het apparaat dat eigenlijk het licht meet en kijkt welke golflengtes geabsorbeerd worden en welke gereflecteerd worden. En dan kun je dus over de bodem en zien van al oh, hier ligt uh, goud en, en hier ligt, uh, ligt olie. Ik kan zien uh, wat de samenstelling is van het materiaal wat ik op dat moment meet. We gaan straks uitgebreid praten en ook kijken wat er in die klompen zit die u heeft meegebracht. Maar we gaan het eerst hebben over het soldatenbrein. Want wat gebeurt er in een soldatenbrein tijdens oorlogssituaties? Waarom krijgt de een wel een posttraumatische stressstoornis en de ander niet? Om daar achter te komen werd een groot scheepsonderzoek gedaan. Duizend militairen gaven bloed, speeksel en vulden vragenlijsten in. En 33 van hen lieten zelfs hun scannen voor en na de missie naar Oeruzgan. Deze week kwamen de resultaten naar buiten. Guido van van Wingen is hersenonderzoeker aan het Donders Instituut... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Erik Vermette is kolonel arts aan het Militair UMC Utrecht. Militair hospitaal van het UMC Utrecht. En hij is gespecialiseerd in posttraumatische stress. Uh, meneer Vermette, u bent eigenlijk, mag ik dan wel zeggen... ook een beetje van het leger, toch? Ik ben helemaal van het leger. Vroeger ja. was er toch iets in het leger waar je niet over sprak... posttraumatische stressstoornis. Dan, dan was je geen echt soldaat, toch, als je het daarover had? Nou, vroeger wisten we niet zo gek veel van de posttraumatische stressstoornis. Daar hebben we de laatste, de laatste 10, 20 jaar veel uh, over geleerd. Uh, en het is wel zoiets dat je... Uh, het is een behoorlijk ernstige stoornis als je daar last van hebt. En daar kom je ook niet zo gemakkelijk mee naar buiten... Uh, misschien omdat datgene wat je meegemaakt hebt, je in een andere situatie brengt, waar je wat voor schaamt of onzeker over voelt. En het past niet altijd, het paste zeker vroeger niet zo heel goed in de cultuur waar, waar je in, uh, in werkte. Is dat veranderd of is dat aan het veranderen bij Defensie? Ja, de Defensie heeft een hele, hele nou, ik wil niet zeggen cultuuromslag, maar wat dat betreft en veel geleerd en is er ook wel een hele andere situatie ontstaan dan, dan, dan vroeger. Wat jullie hebben gedaan, een, een, een groep onderzoeken voordat ze worden uitgezonden naar een oorlogsgebied en erna, is dat eigenlijk ooit in, in de geschiedenis eerder zo gestructureerd gedaan? Bij mijn weten is wat wij hebben gedaan nu, in de paper die nu net in in de pers is of in de lucht is, is dit het het, het eerste onderzoek waarbij militairen voordat ze weg zijn gegaan uh, aan onderzoek zijn blootgesteld. En niet zozeer een onderzoek, want er worden wel meer militairen blootgesteld... aan onderzoek waarbij ze vragenlijsten moeten afnemen... of gevraagd worden naar bepaalde zaken... maar waarbij ze een scan hebben meegemaakt voordat ze weggingen... en nadat ze terug zijn gekomen en ook langer na, da nadien. Uh, dat, is, uh, dat is ook een unieke en het uh, innovatieve aan dit onderzoek... dat het nog niet eerder elders is uh, gedaan. En toen zijn jullie gaan kijken in die scanner. Jullie hadden dus nog de foto's van voor ze weggingen... en dan de foto's van nadat ze terugkwamen. Zie je echt verschil in dat brein? Uh, ze zijn, het, gaat eigenlijk, het patroon gaat twee kanten op. Dat, uh, enerzijds uh, maken ze heel veel mee... en moeten ze heel snel kunnen reageren... op de bedreigende situaties die ze meemaken. En daar zijn ze enerzijds voor getraind. Anderzijds is het ook ja, leren terwijl ze daar zijn... En het hersencircuit, wat belangrijk is voor het, voor het detecteren van mogelijk gevaar... wordt eigenlijk verscherpt. Dus activiteit in hersengebieden betrokken bij, bij ja, uh, opmerken van uh, gevaarlijke situaties... wordt versterkt. Uh, daar tegenover staat dat uh, op dat moment is het minder belangrijk is... om echt ja, uh, moeilijke wiskundige berekeningen te maken. Dus uh, eigenlijk functies die uh, veel mentale capaciteit vragen... Uh, die, die nemen iets af. Dus de concentratie uh, wordt wat minder. Je kunt je wat minder goed concentreren, maar je bent wat meer alert op, op gevaar. Ja, dus het gaat twee kanten op, wat in die zin ook heel functioneel lijkt. Um, ze passen zich aan aan de situatie, ze moeten alert zijn. En het is op dat moment minder relevant om uh, op dat moment heel erg hard na te denken over uh, wat je volgende week moet doen. Um, dus je moet op dit moment alert zijn, erbij zijn en je hersenen passen daar zich op aan. En het lijkt dan een, een, een, een gevolg ook dat het uh, daardoor dat er ook iets verminderde aandacht is voor sommige dingen. Dus het ene gebiedje wordt wat groter en het andere gebiedje wordt wat kleiner. Correct. Nou, het, alle gebiedjes blijven ongeveer gelijk. Het is vooral dat de activiteit van die hersengebieden... in het, zeg maar het emotionele circuit neemt de activiteit toe. In het uh, circuit wat betrokken is voor cognitieve functies neemt het wat af. En dat verdwijnt weer. Want dat was het opmerkelijke uit dit onderzoek... dat als je ze dan na een jaartje weer een keer uh, bekijkt... dat alles weer bij het oude is. Correct. Ja, en het is dus iets wat uh, tijdelijk is. Het lijkt dus ook echt een weerspiegeling van de situatie... die ze mee hebben gemaakt. Het blijft wel. We hebben ze onderzocht... nadat ze vier à vijf maanden uh, in Oerels kan zijn geweest. Toen zijn ze eerst op vakantie geweest... vervolgens uh, nou, na een maand of twee bij ons weer in de scanner. Dan zie je nog steeds dat er iets in hun hersenen veranderd is. Um, maar op het moment dat ze dus langer in Nederland terug zijn... we hebben ze anderhalf jaar later nog een keer op onderzocht, dan zie je eigenlijk nauwelijks nog iets terug van wat er destijds gebeurd is. Nauwelijks, zegt u, dus er verandert wel degelijk iets? Er verandert wel degelijk iets. Uh, toch blijven er nog steeds kleine uh, effecten over. Dus er is wel nog steeds meetbaar uh, een invloed van de uitzending. Ook anderhalf jaar later nog steeds... Maar ze ervaren daar geen last van. Het, het resulteert ook niet meteen in concentratieproblemen... wat direct na de uitzending nog wel het geval is. Dus in die zin uh, lijkt het brein zich grotendeels vanzelf eigenlijk te herstellen... Uh, in een periode van rust. We gaan luisteren naar uh, een van de soldaten die is uitgezonden... en uh, meegewerkt heeft aan het onderzoek. Dat is uh, Niels Overhul, die vertelt over zijn ervaringen. <middels> Hoe gaat het met je? Het gaat prima met mij. Gewoon nergens last van, je bent weer zoals je was voordat je werd uitgezonden? Ik ben uh, zoals ik was voordat ik was uitgezonden. Zag je er tegenop om uitgezonden te worden? Nee, ik zag er niet tegenop om uitgezonden te worden. Uh, op het moment dat je dit werk doet, is dat een, uh, een, een bewuste keuze die je maakt. En uh, Is dat eigenlijk uh, het moment waarop je je uh, functie uit kan voeren uh, waar je altijd voor traint. Wat heb je er allemaal gedaan toen je daar was? Um, nou wat deden waar ik, uh, ja, gewoon heel in kort uh, gezegd, zoeken uh, zeg maar naar eventuele bambommen... om te zorgen dat we daar niet, uh, niet op zouden rijden. Uh, daar zijn een aantal van gevonden. Ja, dat is altijd uh, een situatie dat je even denkt van... oké, okay, uh, uh, het, het is daadwerkelijk aanwezig. Um, en ook op uh, afstand uh, zijn er uh, zijn incidenten geweest. Ja, en dat, uh, dat uh, neem je mee. Maar op zich uh, wel gevaarlijk werk. Ja, nou, op zich... Uh, uh, ja, gevaarlijk werk. Dan heb je toch wel een soort uh, spanning in je lijf, of niet? Ja, um, vooral uh, in het begin is, uh, die spanning, uh, is die spanning zeker aanwezig. Nou. Maar um, uh, je bent opgeleid. Uh, er is gebleken in, de, in uh, het verleden en uh, tijdens de uitzending... dat uh, de manieren die wij hebben om bepaalde zaken op te sporen... Uh, dat die uh, goed werken. Ja, dat geeft ook vertrouwen. Dus uh, ja, spanning en... Uh, op bepaalde punten gaat, uh, gaat het over in, in, in vertrouwen en in ieder geval in uh, ja, dat het werk, uh, zeg maar, ja. ja normaal word, wil ik niet zeggen, want je bent natuurlijk altijd uh, bezig met, uh, met je werk. Maar uh, het wordt wel makkelijker gaandeweg een uitzending. Um, als ik juist hoor zeg je van nou eigenlijk is er niet eens zo heel veel gebeurd met mij toen ik daar was. Ben je dan eigenlijk niet juist verbaasd dat ze vonden dat je hersens wel degelijk echt veranderd zijn in die periode? Ja nee, ik ben, ja, nee, ik ben niet verbaasd. Ondanks um, het vertrouwen ben je natuurlijk wel buiten en sta je, sta je onder stress. Uh, en uh, uh, meer stress dan in Nederland. Ja, als je tijdens een oefening naar oefent, uh, dan uh, is de mogelijkheid uh, natuurlijk dat jij uh, tijdens een oefening uh, uh, iets fout doet. Maar als dat uh, binnen, binnen een uitzendsituatie gebeurt, is het natuurlijk veel meer uh, ja, is het, is het werkelijkheid. Dus uh, is het ook de mogelijkheid dat je onder vuur komt. Nou heb ik dat gelukkig uh, uh, niet meegemaakt, dat we echt onder vuur zijn uh, uh, genomen. Uh, wel vanuit de vetten. Nou, en dan merk je ook meteen dat als jij schoten wordt in de vetten... dat je dan een, een stuk aletter bent. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je daadwerkelijk onder vuur hebt gelegen... dat dat uh, een bepaalde piek in stress is op dat moment. Naast het verhoogde stress, zeg maar als je al naar buiten gaat ergens... Ja, dat, uh, dat dat niet direct weg is uit je hersenen. Dus ik vind dat niet uh, verbazingwekkend. Maar je had inderdaad niet zelf het idee van... Toen je terugkwam van die missie van... Goh, ik heb toch wat concentratieproblemen... ik kan dingen niet goed onthouden, ik beslis slechter. Nee, ik heb net het gevoel uh, inderdaad, dat ik uh, van wat ik daar heb meegemaakt... Uh, dat uh, heb meegenomen. Toen ik terugkwam, uh, ik heb de KMA, de Koninklijke Militaire Academie gevolgd. Nou, daar uh, zul je je toch uh, goed moeten kunnen concentreren... en uh, veel uh, informatie tot je moeten nemen. Nou, dat is allemaal, uh, allemaal gelukt. Maar had jij persoonlijk dat je je wel anders voelde toen je terugkwam? Lastig, ja, anders. Ja, euh, ik was wel blij thuis was. Ja, dat, uh, dat kan ik wel zeggen, natuurlijk. Ik denk dat iedereen uh, die vier maanden op uitzending is geweest... als je dan thuis komt, dat het toch wel ja, een uh, bepaalde opluchting is. Al dus Niels Overhul in gesprek met Annemieke Smit. Erik Vermetten, kan hij toch iets onder de leden hebben? Is dit wat alle, alle soldaten zeggen... en dat er dan misschien toch nog ergens een uh, posttraumatische stresstoornis zit? Nou, wat ik, uh, wat ik uh, Niels hier hoor vertellen is, uh, is herkenbaar. Dat hoor ik in die zin graag. Dat hij, uh, uh, zeg maar, uh, voorbereid was om, om weg te gaan. Zijn werk daar goed wilde doen. Een aantal dingen heeft meegemaakt. Daar adequaat op reageerde. En ja, blij was dat hij thuis was. Nou weet je niet hoe het loopt als iemand weer een tijdje thuis is... en of dat datgene wat hij mee naar huis heeft genomen... Zeg maar, toch nog onder de huid gaat zitten. Want dat, dat is, gebeurt. Het kan wel na maanden ineens toch beginnen. Het zou kunnen. Het is, re, het is eerder uitzondering dan regel... want in een hele kleine minderheid gebeurt dat wel eens. Maar zo... Ach, ik kan niet in zijn hoofd kijken en zeker niet over deze afstand. Nou, u uh, kunt wel in zijn hoofd kijken, want dat hebben jullie net, net gedaan. Ja, in zekere zin wel. Hij heeft meegedaan aan het stuk... waar we voor en na die tijd uh, wel in zijn hoofd gekeken hebben. Dat klopt. Ja, hoewel het nieuws dus inderdaad zegt... van eigenlijk had ik er niet zoveel last van, maar ik heb wel iets meegenomen. Zie je dat ook terug in zijn hersenen? Um, ze uh, over de, kunnen eigenlijk alleen maar uitspraak doen... over de hele groep die we onderzocht hebben... En daarvan zie je dat uh, ze ook op allerlei vragenlijsten hebben ingevuld. Heb je ergens klachten, angst, stemming, uh, stressklachten? En dat geven ze eigenlijk helemaal niet aan. Maar als je dan hersenscans ziet... Uh, dan zie je daadwerkelijk wel dat er echt iets veranderd is in een hersenen. Klopt dat ook met wat we uit de literatuur al wisten... over posttraumatische stresstoornis? Jazeker. Yes, en um, dat wat, uh, wat, wat Guido van vertelt... is wat we direct na uitzending zagen... dat dat ene emotionele hersencircuit dat gedeelte daarvan dat mechtal een verhoogde reactief was... dat zagen we nou juist ook bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Daarom waren we er juist heel erg op gebrand... om na een jaar, na anderhalf jaar... die mensen nog een keer onder de scanner te leggen. Want als het zo is dat ze na uitzending een verhoogde reactiviteit hebben... dan zou je kunnen zeggen... Hey, dat is misschien wel eens een kwetsbaarheid voor het optreden van. Maar toen we merkten dat anderhalf jaar later die reactiviteit zich weer had genormaliseerd... waren we in die zin eigenlijk wel tevreden... dat dat wat we in de literatuur eigenlijk zien... wat passend is bij een posttraumatische stressstoornis... een adaptief proces is bij militairen die terugkomen van uitzending. En dat die reactiviteit zich heel goed kan normaliseren... in de afwezigheid van posttraumatische stress. Dat klinkt wat technisch, maar het stelde ons gerust... dat die reactiviteit heel adaptief is. En dat dat moet in een situatie waarin je net terugkomen bent van de uitzending... dat dat brein als het ware nog op scherp staat. Maar voor u als, als, als legerpsych, als ik u zo mag noemen... Euh, zou dan het advies zijn van nou ja, het gaat wel over? Of is dat te kort door de bocht? Nou, ja, dat, dat gaat wel over. Dat klopt. Mits je in een soort van veilige, rustige omgeving bent. Uh, dat moet je als het ware ook kunnen faciliteren. Dat je, dat je dan niet opnieuw op scherp gezet hoeft te gaan worden. Uh, misschien is het voor sommigen wel prettig om daar wat hulp bij te krijgen... Want wij hebben ze anderhalf jaar later weer eens een keer gescand. Sommige mensen hoor je wel zeggen, ik kom naar uitzending terug... en het duurt me toch een tijdje voordat ik weer land. Ik heb wat zweterige nachten. En bij de een duurt dat zes weken... maar de ander heeft na, na, na drie, vier, vijf maanden toch nog wat zweterige nachten. Dat wil niet zeggen dat hij meteen PTSS heeft. Maar je zou kunnen kijken, kunnen we hem daar niet bij helpen? Om dat proces waarop die reactiviteit van het brein... die oorlogsstand of dat op scherp staan van het brein... zeg maar wat, wat makkelijker terug naar normaal te krijgen. En hoe zou je daar iemand mee kunnen helpen? Met, met, dus, pillen dat, of praten? Nou, ik, ik, het is altijd pillen en praten in ja, het vak. Ja. Maar ik denk, als je, nou, dat klinkt dan wat, wat, wat makkelijke, ontspanningstechnieken. Wat tegenwoordig heel populair is, is wat um, uh, feedback. Biofeedback of neurofeedback. Waarmee je eigenlijk helpt die mensen om hun reactiviteit zichzelf instrumenteel te normaliseren. Ontspanningsoefeningen kunnen daarbij help, behulpzaam zijn. Yoga of, of andere uh, zaken die, uh, die mensen op dat moment uh, weer kunnen... Tot rust brengen. Guido van Wingen, heeft de een als het echt zo in bepaalde hersengebieden zit. Um, heeft de een meer aanleg dan de ander voor, voor trauma's? Dat is mogelijk. Uh, wat we ook kunnen zien is dat de veranderingen. door, het, uh, door die uitzending op de hersenen. zijn niet bij iedereen hetzelfde. Uh, hoewel het grotendeels bij iedereen verandert er iets, maar de mate waarin is wel bij iedereen verschillend. Dus in, in die zin reageert het de ene persoon, zoals ze eigenlijk altijd wel heet... de ene persoon iets anders dan de andere op dergelijke situaties. En dat zie je ook weer terug in het brein. Maar is het in die mate dat je ook mensen zou kunnen selecteren... van nou ja, misschien is het beter dat jij niet op een gevaarlijke missie gaat... want jouw amichteladi is al zo gevoelig? Dat zou uh, heel leuk zijn als we daar onderzoek naar kunnen doen. Uh, op dit moment hebben we alleen maar kunnen vaststellen... wat nou echt het gevolg is van zo'n uitzending. En we zien ook dat uh, mensen anders erop reageren. Uh, op dit moment hebben we echter niet kunnen kijken... of we al vooraf kunnen vaststellen hoe iemand gaat reageren. Uh, als op het moment dat we heel accuraat zouden kunnen voorspellen... Uh, hoe iemand op een dergelijke situatie reageert... dan zou dat eventueel een mogelijkheid zijn. Maar helaas, daar zijn we nog niet. Erik vermetten, nou, nou hebben we een wildgroei aan trauma's in onze samenleving. Alles heet tegenwoordig een trauma. Het is natuurlijk niet alleen in het leger dat mensen uh, stress en stoornissen meemaken. Uh, zouden jullie lessen ook kunnen, van toepassing kunnen zijn op andere uh, gebieden... of andere mensen met gevaarlijk werk of met, met traumatische ervaringen? Ja, het antwoord is denk ik ja. We zien bij, uh, bij het leger en bij defensie... zien we dat militairen die staan bloot aan potentieel traumatiserende gebeurtenissen. Zeg maar de geuniformeerde beroepen als grotere deler ook. De politie, de brandweer... Uh, ambulance-medewerkers, uh, laten we zeggen begrafenisondernemers, om dan maar een wat rarere categorie te noemen, die ook uh, uh, uh, vaker blootgesteld worden aan, aan uh, toch uh, uh, schok schokkende uh, gebeurtenissen, maar ook mensen die uh, als gevolg van een verkeersongeluk op de Intensive Care Unit uh, terechtkomen. Mensen met terminale ziekten. Dus dat kennisdomein verspreidt zich wel. En dat krijgt kruisbestuiving van andere kennisdomeinen... vanuit andere situaties waarin trauma zich voordoet. Maar bijvoorbeeld bij de politie... want, want uh, in dit geval, het gaat over als je anderhalf jaar geen stress meer hebt. Maar bij de politie moet je elke dag weer terug naar het front... namelijk uh, de maatschappij. Dit maakt dat het vak als politieagent best wel anders is dan het vak als militair. Omdat een politieagent die zit iedere avond in principe... als hij zeg maar, een normale shift heeft, zit hij weer thuis. En uh, moet hij weer de, de knop op uit kunnen zetten. En de volgende dag moet hij de knop weer op aan kunnen zetten. Voor een militair is dat vaak wat anders tijdens een uitzending. Dat is 24 op 7 zeven dagen per week, 24 uur per dag, staat die knop op aan... en is het onveilig en uh, word je blootgesteld aan datzelfde risico. Dus dat maakt dat het voor een politieagent misschien een groter appel doet... op dat aan uitschakelen en een, een vaardigheid die voor een politieagent misschien wel anders is. Dank uh, voor jullie uh, toelichting op dit uh, bijzondere onderzoek. Guido van Wingen en Erik Vermette, dank. Ja, ja, dank. ja we gaan uh, aan de slag met onze hitparade van wetenschappelijke doorbraken. Ik heb het. Eureka. Het werkt als volgt onze hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Iemand die doet er iets bij en dan moet hij er ook wel weer iets afhalen en volgende vorige week sneuvelde het Hicks deeltje uit die top 5 en die moest ineens plaats maken voor Britse botanisten ontdekten dat de grote genetische variëteit... van cassavenwortels in Gabon te danken is aan het huwelijk. En die ontdekking werd ingebracht door etnobotanicus Tinde van Andel. En dan de vondst van de derde oermens. Ah! Ah! Mm. Ah! Ah! Dit moet dus een oermens voorstellen. mede doorzoeken en graven van paleontoloog Fred Spoor... werd die derde oermens ontdekt. De menopauzevoorspeller, ingebracht door Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De menopauze van vrouwen is te voorspellen door te meten hoeveel anti-mullershormoon er door dat lichaam raast, ontdekt door voortplantingsartsen in Utrecht. Het ontrafelde genomen van de Neandertaler door een grote groep wetenschappers. Ingebracht door geneticus Bart Verwerda, die staat er ook nog in. En we hebben nog de blinden die weer kunnen zien. En dat kan dankzij een netvliesprothese ontwikkeld door de New Yorkse Cornell University. Erik Vermette, aan u de nobele taak om iets eruit te gooien of iets erin te doen. Wat doen we eerst? Iets erin of iets eruit? Iets eruit dan maar? Ik zou er eens iets uit, dan maak plaats om er iets in te stoppen. Ja, welke mag er van u uit? Ik vind het allemaal wel fascinerend. Ik zou de bruidsgat eruit gooien. Zo snel als hij erin kwam, maakt hij ook weer gewoon weg. Ja. Weg met die kassave. En welk onderzoek vond u nou zo bijzonder en zo goed dat u zegt, nou ja, die moet erin. Nou, volgens mij hebben jullie in jullie programma daar onlangs nog aandacht aan besteed. En dat is een studie die is in, in IJsland uitgevoerd op een IJslandse populatie, waarbij in het kort erop neerkomt dat de kans op genetische mutaties in het voortplantingsmateriaal van de man groter wordt naarmate hij ouder wordt. Dat, dat mannen ook slechter zaad krijgen met de jaren. Ja. Het is niet het slechtere zaad. De kwaliteit van het sperma blijft gelijk naarmate je ouder wordt. Nou, neemt wel iets af. Maar de kans op genetische mutaties... waarbij mogelijk uh, stoornissen zoals autisme... Of andere psychiatrische stoornissen ook vaker voorkomen bij mannen die kinderen gekregen hebben op oudere leeftijd. dan bij mannen die kinderen gekregen hebben op jongere leeftijd. En vroeger werd gedacht, nou dat is hem alleen maar aan de vrouw toe te schrijven. want die hebben ijcellen, e en die worden als vrouwen jong zijn. worden die aangelegd en die verouderen. Nee, het sperma van de man, dat wordt ook genetisch kwetsbaarder. naarmate de leeftijd van de man toeneemt. En dat, dat vond vind ik, ik ook uh, heel. baanbrekend. Baanbrekend onderzoek. Dus het Hicks-deeltje blijft eruit, maar deze gaat erin. U luistert Eerig naar Labyrinth Radio. We zijn in afwachting van de eerste goudvondst ooit gedaan in een radio-studio. Wetenschapper Harald van der Werf is hier bezig met al zijn uh, apparatuur en met, uh, met klompen steen. En als u uh, in de buurt bent van de computer, kunt u meekijken via de webcam op radio1.nl. Dit is, uh, u, u bent zo'n beetje klaar? Ja, ik heb het uh... gevonden, denk ik. Dit doet u heel vaak, hè, inmiddels? Op hoeveel plekken in de wereld wordt dit al gedaan? Dit wordt wereldwijd gedaan, met name op grote continenten, Afrika, Australië, Amerika, waar de landen ook rijk zijn, daar wordt het dagelijks gedaan. Tijd voor de luisteraar. Breekt u zich al tijden het hoofd over een ingewikkelde kwestie of komt u er ergens niet uit, dan kunnen wij misschien helpen. Heeft u een vraag dan kunt u hem ons stellen via labirintradio@vbro.nl aan de telefoon Jacob Bron, goede avond. goedenavond. Goedenavond. Voor de luisteraar, hij is 20 jaar en studeert chemische technologie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Jacob, wat is de vraag? Uh, ja, ik vraag me af uh, waarom er geen maximum temperatuur zou bestaan, aangezien er uh, ja, wel een maximum snelheid, de lichtsnelheid uh, bestaat. En ik stel me dat voor als uh, moleculen of atomen uh, met de snelheid van het licht reizen, uh, ja, dat deze maximum temperatuur uh, zullen bereiken. En hoe hoog zou die maximumtemperatuur dan, dan zijn? Enig idee? Uh, nee, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Nou, gelukkig hebben we aan de telefoon Dirk van Delft... natuurkundige en directeur van het Museum Boerhaven in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. We hebben u gebeld omdat u alles weet van de laagste temperatuur... het absolute nulpunt. Wat is eigenlijk de laagst denkbare temperatuur? De laagst denkbare temperatuur is zo'n ongeveer min 273 graden onder nul Celsius... En dat er zo'n uh, zo laagste temperatuur bestaat, kun je ook wel uh, simpel bredeneren. Namelijk, uh, zoals opgemerkt, uh, uh, temperatuur heeft te maken met de, met de gemiddelde snelheid van de moleculen. Dus naarmate uh, de, de moleculen dus langzamer, langzamer en nog langzamer bewegen... ...daalt de temperatuur, maar ja, uh, op een gegeven moment gaan ze zo langzaam, dan staan ze stil. En uh, stiller dan stil, dat kan echt niet... Dus dan ben je op een soort laagste temperatuur gekomen en kouder kan niet. En is die, is die laagste temperatuur ooit bereikt ergens? Nee, Staat het ergens stil? Er is een, een, een, een natuurkundige theorie die, die, die zegt dat je daar wel in de buurt kan komen en dat je er wel steeds dichterbij kunt komen. Maar echt het absolute nulpunt bereiken, dat lukt je niet. Dus het is eigenlijk een soort grens die je heel dicht kunt naderen, maar die je nooit echt helemaal kunt... Uh, Bereik laten staan overschreden. En is er dan ook, want dat was de vraag, een maximum temperatuur? Nou ja, op zich is het natuurlijk een, een, een, een liggende vraag in de zin van dat ik net zei, temperatuur heeft te maken met de snelheid van de moleculen. Dus als de uh, temperatuur hoger wordt, dan gaan de moleculen steeds harder of andersom. En zoals net opgemerkt, uh, er is een, inderdaad een maximum snelheid, uh, namelijk de lichtsnelheid, uh, gepostuleerd door Albert Einstein in zijn Speciale relativiteitstheorie van 1905, zo'n 300.000 km per seconde. Nou ja, dan kun je dus zeggen: van nou, dat is de maximum snelheid. Dus uh, daar hoort ook eens een maximum temperatuur bij. Maar die vlieger gaat toch niet op. Want als ik zeg uh, dat de temperatuur te maken heeft met de gemiddelde snelheid van de moleculen, zeg ik het eigenlijk niet helemaal goed. Eigenlijk zou ik moeten zeggen: temperatuur heeft te maken met de gemiddelde energie van de moleculen en bij normale omstandigheden, dus niet altijd idioot hoge snelheden... is die energie van de moleculen afhankelijk van de snelheid... en op die manier kun je dan toch dan die snelheid als, als uitgangspunt nemen. Maar bij hele, hele hoge snelheden gaat dat niet meer op. Want uh, ja, die energie van de moleculen die kan maar toenemen en toenemen. En uh, de, uh, theorie van, de theorie van Einstein, die is juist is verkondigd... Uh, die zegt inderdaad een maximum snelheid, maar... Als je super, super snel, snel, snel gaat... dan gaat niet alleen uh, dus die snelheid daar een soort limiet toe van 300.000 km per uur... maar gaat ook de massa toenemen. Dus bij hele hoge snelheden neemt de massa van een deeltje toe. En aangezien de energie waar ik het dus nu over heb is, is met een half mv kwadraat als we kijken naar de bewegingsenergie, dus er zit een massa ook in... dan kan dus die snelheid wel naar een soort maximumwaarde toe kruipen... Maar die massa die gaat dus bij diezelfde idioot snelheden steeds meer toenemen en toenemen. Waardoor dus het product, een halve en zeker dat, blijft stijgen en blijft stijgen. Dus die temperatuur die blijft maar, gemiddeld gesproken, dus die energie, blijft maar oplopen en oplopen. De, dus, ja, dus er is, is geen maximum aan de temperatuur haalbaar nee. in het universum. Het kan, het nee. kan ongekend heet worden. Het Nog kan heter dan, dan heet dan worden heet. omdat eigenlijk dus die, die energie die je aan een molecuul kunt toevoeren maar toe en toe kan blijven nemen. En ook al... ...loopt dus niet meer spectaculair op. De energie doet het wel door die toenemende massa en loopt dus de temperatuur gemiddeld ook steeds op. Er is dus geen maximum temperatuur. Dank Dirk van Delft en ook dank Jacob Bron voor het stellen van de vraag. Als u een vraag heeft, labyrinthradio.nl. U hoorde hem al een poosje rondrommelen hier in de studio. Harald van der Werf, geoloog aan de TU van Twente. En gespecialiseerd in het opsporen van mineralen die in de bodem verborgen zitten. En dat doet hij niet door te hakken, maar dat doet hij vanaf grote hoogte. Vertel nou eens, hoe, hoe gaat het uh, eraan toe? Als u goud gaat zoeken ergens. U heeft deze apparatuur, die u nu ook in de studio uh, heeft staan. Wat doet u dan daarmee? Wat wij uh, met deze apparatuur doen, is uh, eigenlijk het veld inlopen. Um, daar gaan we uit van bestaande kennis die we als geologen hebben. Want mijn bouw vindt natuurlijk al duizenden jaren plaats. Um, en met deze apparatuur gaan we kijken naar wat voor gesteentes uh, eigenlijk ertsen bevatten. Wat hun samenstellingen zijn. En we proberen dan wat we aan licht meten. Het gereflecteerde licht van deze stenen. Dat te relateren aan uh, het licht dat we meten vanuit vliegtuigen of vanuit... Satellieten. Dus u stijgt op in een vliegtuig of, of nog hoger een satelliet. En dan, dan kunt u over een heel gebied, als het ware, met deze lamp schijnen en zien: hier zit goud en hier zit het niet. Daar komt het kort gezegd inderdaad op neer. Als lamp gebruiken we dan het, zon, de zon, het zonlicht. Uh, en in plaats van dat ene pitje, ja, gebruiken we dan wat. Op een optiek van spiegels erbij, wat een heel beeld opbouwt, een satellietbeeld, of vanuit een vliegtuig dan gedragen. Waarmee we dus een groot gebied van een paar vierkante kilometer of enkele honderden vierkante kilometers bekijken. Hoe ging dat vroeger voordat deze technieken bestonden? Vroeger was het met een rugzak, hamer en een loop het veld in. En Net zo lang hakken tot je goud vindt? Kijken, herkennen en uh, proberen. Dan heb je op een gegeven moment uh, ergens overheen gevlogen en dan weet je van, nou hier zou wel eens goud kunnen zitten, dan moet je nog toch op de grond ook nog onderzoek doen. Hoe gaat dat dan? Dat klopt. Uh, ik zie onze rol een beetje als het maken van een soort van schatkaart. We kunnen een kaart maken, we kunnen er een x op zetten als een mogelijke locatie... maar je moet nog steeds gaan graven. We moeten naar zo'n locatie toe. Uh, we kijken met dit, deze lichtmeting ook alleen naar de, echt het bovenste laagje van uh, het aardoppervlak... en we kunnen niet in de diepte kijken... Terwijl de meeste ertsen en, en uh, voorkomens uh, natuurlijk in de diepte zitten. Laat nou eens zien hoe het werkt. Want u heeft hier een, een, een uh, soort lamp, een, een computertje, gewoon een laptop... en een paar uh, brokken steen. Te beginnen met de brokken steen. Wat, wat is dit bijvoorbeeld voor, uh, voor brok? Ik heb hier een uh, broksteen. Dit is oorspronkelijk een uh, vulkanisch gesteente. Uh, het is een redelijk ja, rommelige steen als hier... Uh, er zitten verschillende mineralen in, maar die zitten allemaal kriskras door elkaar. En in die steen lopen een paar breukvlakjes en die glimmen heel mooi op. Daar zit pyrit in. Nou is piriet, wordt ook wel eens het gekke goud genoemd. Het is geen goud zelf, maar in dit geval is dan chemisch aangetoond dat in dat pyrit uh, wel echt goud zit ingekapseld. Dit is dus een, een, een stuk erts en dan gaat u eroverheen met, met, ja, met die zaklamp. Inderdaad. Ik heb hier mijn eigen... En dan zie ik op het schermpje een, een grafiekje ontstaan. Wat is dat grafiekje? Het grafiekje is wat we een spectrum noemen. Het is uh, kort eigenlijk van een meting van het elektromagnetisch spectrum. dus al het licht wat we om ons heen hebben. In dit geval is het vanaf het uh, zichtbare licht... 4 tot 600 nanometer licht waar wij in kijken. En het gaat dan nog wat verder tot aan uh, 2,5 micrometer. Dus het belicht ook een heel deel van het spectrum wat wij niet kunnen zien. En is dat altijd, want, want aan dat spectrum uh, kun je dus altijd zien waar goud zit en niet. Want dat kun je altijd herkennen, dat heeft zijn eigen frequentie als het ware. Nee, ik uh, kan in dit geval uh, kijken naar combinaties van elementen. Dus eigenlijk de verbindingen tussen elementen. En dan, ja, dat leidt mij tot een chemische samenstelling van een gesteente. Wat ik niet kan zien is een puur element... Alleen. Dus een element goud in, uh, kan ik niet direct detecteren. En ik, hoe weet u dan toch dat er goud zit? Dat moet uh, uiteindelijk chemisch aangetoond worden. Het is uh, goed te voorspellen in wat voor soort gesteentes goud zit, als je uh, studeren wat het geologische verleden van zo'n steen is. Ik laat hem even los hoor intussen, want uh, dat dan... weegt allemaal. Hier heeft u wat, wat goud. Hoeveel, hoeveel klompjes goud zitten er nou in, in verhouding tot zo'n Zo'n steen, hoeveel haal je daar nou uit? Uh, die steen, de rijkheid hiervan, is, het is een uh, ertsgesteente. Het is ongeveer 2 gram goud per uh, ton. 2 gram per ton? Wat uh, dus echt heel weinig is. Maar... Je zou zeggen, dat is niet de moeite. Laat maar zitten dan, toch? Ja, en toch is dat uh, het winbare gehalte van... Uh... Goud. U zei, voor, voorheen moesten we, moesten we hakken. Dan moest je gewoon ergens naartoe met een rugzak. En dan moest je gaan kijken van, zit hier uh, goud? Nu kun je er overheen vliegen over honderden kilometers en het, en het zien. U staat aan de vooravond van een groot fortuin. U, u gaat rijk worden, denk ik, <laughs> of niet? Nou, ik kan het misschien zien, maar het land is nog steeds niet van mij. Uh, bovendien, uh, het hele winnen zelf is een enorm procedé. Ook een enorme investering. Want ja, als je inderdaad een ton... Uh, gesteente weg moet zetten voordat je je 2 gram goud hebt. 2 gram is niks. Ik denk dat we hier ongeveer een 20 gram hebben. Nou ja, en met een. Dit zal een, waarschijnlijk een waarde hebben van zo'n 30 euro bij elkaar. Maar wie heeft hier iets aan? Want u heeft dit uh, mede ontwikkeld en, en u werkt hier heel hard aan. Uh, waar doet u het voor als het niet voor het geld is? Voor de wetenschap? Ik zelf doe het voor de wetenschap. Het zijn voornamelijk grote mijnbouwbedrijven die deze technieken gebruiken. Want uh, we willen met z'n allen steeds meer goud, we willen ook steeds meer olie, we willen steeds meer uh, andere grondstoffen. Zou, zou het daar ook voor kunnen werken, dit soort technieken? In dit geval hadden we het over goud. Dit is een techniek die werkt op uh, heel veel ertsgesteenten. Dus eigenlijk we zoeken naar gesteenten, wat dus de, het reservoir is waarin een erts zit. En in die gezin kunnen we eigenlijk naar alle ertsen zoeken. Dus, dus, dit is een revolutionaire techniek. We, we kunnen hiermee gewoon met, vanuit het vliegtuig alvast zien waar we moeten gaan zoeken. en dan op de grond met het ding stralen. En... Dat is het eigenlijk ook, ja. Het is een techniek die er intussen wel een twintig jaar is. En er wordt ook veelvuldig gebruikt. Uh, het staat alleen niet heel erg in de belangstelling. Als in, het, het werkt gewoon. En uh, mijn bouw maakt er gebruik van. Raakt het ooit op, het goud? Van de olie wordt gezegd dat het, dat het ooit wel een keer ophoudt, maar goud? Ik denk dat goud altijd gevonden zal blijven worden. Er zijn nog steeds enorme gebieden die uh, uh, onderzocht moeten worden op goudvoorkomens. Uh, het probleem blijft natuurlijk dat wij kijken naar gesteentes. Maar er zijn ook enorme gebieden op de wereld die uh, bedekt zijn met grote oerwouden. Uh, daar kijk je niet zo 1, 2, 3 doorheen en daar zal het altijd puzzelen blijven. Heeft u al eens goud gevonden op een plek waar niemand het vermoedde? En waar was dat? Ik zelf heb dat uh, nooit gehad. Uh, collega's van mij uh, hebben in Zuid-Amerika wel uh, mijnen uh, ontdekt. Dat lijkt me fantastisch, toch? Goud vinden? Of is dat, uh, is dat gewoon werk? Het is uiteindelijk gewoon werk. Het is ook, ja. Ik, werk niet, ik ben geen mijnbouwbedrijf. Het is dan niet mijn eigen vondst. Dus in die zin heb ik er zelf weinig van. Ik hou er gewoon lol aan om het vertalen zeg maar, van het absorberen van licht naar een materiaalinhoud te kijken. Het was uh, leuk u hier te hebben met al uw apparatuur en uw steen. Harold van der Werf, geoloog van de TU Twente. In de, in de reeks uh, dingen waarvan we eigenlijk helemaal nooit wisten dat het uh, ook nog uh, bestond. Sef Hemel, hartelijk welkom hier in de studio. U bent uh, planoloog en directeur van het dienst Ruimtelijke ordening in Amsterdam. U heeft een uh, oratie uitgesproken aan de Universiteit van nee, Amsterdam. Nee. Of die gaat u nog uitspreken, Precies. maar ik heb hem al mogen lezen. En uw betoog is dat het hoog tijd wordt dat we allemaal weer in de stad gaan wonen... en dat we weggaan van het platteland. Meent u dat nou? Nou, zo, zo ga ik het niet uitspreken. Hoe gaat u het wel uitspreken? Nou, <laughs> hoe, hoe, hoe ik het wel ga uitspreken. Ja, nou, dat niet de dat... hele oratie hier... Uh, nee, nee, nee, nee, precies. Nee, Dat zal ik zeker niet doen. Nee, maar onze, um, onze huiver of onze aarzeling om uh, grote steden te bouwen... Hè, die zit bijna in de Nederlanders ingebakken... die zouden we moeten laten varen. Omdat uh, grote steden ook heel erg goed zijn. En buitengewoon duurzaam. En intelligent... En spannend en opwindend. Het is schoner en groener om, om niet op het platteland te wonen... of, of in de bossen, maar ja. in een grote stad. Ja, ja, ja. ja. Dat en, die, en hoe groot mag de stad worden, wat u betreft? Nou, die, die kan heel groot worden. Dat zie je onderhand op veel plekken in de wereld gebeuren. En dat vinden wij allemaal onmenselijk groot. Maar misschien is het wel, uh, ja, wordt het wel de redding van de aarde... Dat de, de mensheid in overgrote meerderheid in steden gaat wonen. En dat kunnen ook immens grote steden zijn. Waarom is het schoner in de stad? Nou, het, het was altijd smeriger en vieser en slechter in de stad. Hè. Je, je stierf ook vroeg in de stad. Dus we hebben een heel verleden dat steden inderdaad heel slecht waren. Maar dat is de afgelopen decennia is dat omgedraaid en het gaat heel hard. En steden zijn onderhand. Uh, veel schoner en beter. En waarom is het schoner om in een stad te wonen eh, dan op het platteland? Wat, wat doe je anders waardoor je zoveel milieubewuster bent? Um, nou, een, een aardig voorbeeld, Harvard-econoom Ed Glazer. Die uh, hield zijn energierekening bij toen hij nog ver buiten Boston woonde... in een suburb, in een dorpje. Toen was zijn, bleek zijn uh, energierekening vier keer hoger... dan toen hij nog vlak bij Harvard in Boston woonde. Want je houdt elkaar warm, dat is het eigenlijk. Nou, je hoeft, je hoeft minder, minder, te minder, minder verterijen, minder te stoken, van alles. Dus qua energieverbruik is levende stad ja, zeker vier keer... Maar dan moet je niet vervolgens in een andere stad gaan, gaan werken... en dan elke dag in de file staan. Nee, daar, en, en dat is natuurlijk het voordeel van grote steden. Dan laat je dat wel uit je hoofd. Je woont en je werkt in dezelfde stad. Maar zoals je in Nederland ziet... Hè, waar we een heel gespreid verstedelijkingspatroon hebben... Waar je, ja, daar, daar reist iedereen van hot naar her. De vrouw reist naar die stad, de man reist naar die stad... de kinderen die, uh, zitten hier op school... Dus uh, er, is, uh, er is wat druk verkeer en, en er is bijna geen asfalt tegen uh, aan te leggen. Kortom, we moeten niet alleen wonen in de stad, we moeten ook werken in de stad. En dan, ja, tegenwoordig zegt ze ook dat, je, dat we moeten recreëren in de stad... en we moeten ons voedsel weer gewoon uit de stad halen. Dus... Ja, en de ja, natuur in de stad. De natuur in de stad is vele malen rijker dan we ooit gedacht hadden. Maar hoe kan het nou allemaal in die stad? Dat kan toch nooit? Dat ja. wordt veel te druk. Ja, dat, dat dachten we steeds, maar... Je kan ongelooflijk veel doen op de vierkante meter. Dus we moeten wat kleiner gaan wonen en een moestuin erbij nemen? Of, of we... Ja, we moeten niks. Maar uh, als, we, uh, nou ja, als we die puzzel van, uh, van onze ecologische voetafdruk als we die willen oplossen, dan zou het wel heel, heel goed zijn. Maar ik denk ook dat we, dat we het heel erg prettig zullen gaan vinden... En je ziet ook steeds meer mensen kiezen voor de, voor de stad. En jonge mensen in het bijzonder. Dus er is een, echt een hele duidelijke kentering gaande. Het is niet dat we uit pure armoede naar de stad gaan. Maar we willen het onderhand ook. We vinden het gewoon leuker in de stad. Ja, kijk, we hebben een, een periode achter de rug dat we de stad allemaal verlieten. En dat we liefst op een boerderij wonen. Maar dat laten we onderhand wel weer achter ons. U heeft grootse plannen en nu komt het opmerkelijke. U zegt, ja, de stad is ook een soort denkend orgaan. U als planoloog zegt, we moeten de stad zelf ook laten bedenken hoe het moet worden. We moeten actief de dialoog aangaan met het publiek. Hoe ziet u dat voor zich? Naar steden zijn ook heel erg intelligent. Uh, het gros van de, van de uitvindingen, het zal u misschien verbazen. Maar als u uh, nagaat, dan komt het bijna allemaal uit steden universiteiten zitten in steden, onderzoeksinstituten uh, zitten in steden... laboratoria zitten in steden. En ja, me, mensen met talent trekken naar steden. Dus uh, het gekke van mijn vak is dat wij planologen en stedenbekundigen... nog altijd denken dat wij het beste weten hoe je een stad moet bouwen. Maar ja, je zou ook eens kunnen gaan crowdsourcen. Gewoon aan, aan de mensen vragen heeft u nog ideeën hoe moeten we dit doen... Ja, laat ik één voorbeeld noemen. Dat is weer een tijdje geleden. Dat was een ingenieur Bos. Die woonde in de Zoetermeer. En die had een ontwerp voor de hoogsnelheidsterrein bedacht. Toen wij die door het Groen Hart moesten aanleggen. En uh, dat was een hele. Dat had hij aan zijn keukentafel in Zoetermeer bedacht. Ja, die de man was, in de, was eigenlijk ambtenaar. En in zijn vrije tijd had hij dat zitten. Had hij dat zitten puzzelen? Of puzzelen. tekenen. En achteraf denk ik nog steeds. Het was het allerbeste ontwerp wat er was. Toen. Maar jullie planologen, sorry dat ik zo uh, over jullie planologen praat... maar ja. jullie zijn toch juist altijd heel bang voor het volk? Want, want die, die, die muiten en die, die willen inspraak en dan worden ze boos op een inspraakavond... en in dan staat u bij de Raad van State ja. met uw plannen? Ja, ja, nou ja het, het gros van de plannen eindigt tegenwoordig bij de Raad van State. Dus ook in die zin zeggen de mensen van... nou, zo, zo willen wij het niet meer. Dus dat, dat houdt ook een keer op... Maar willen de mensen wel wat? Want, want elke keer als er een groot plan is, dan, dan, dan willen de mensen het niet. Geen Noord-Zuidlijn, geen Betuwelijn. Volgens mij willen de mensen gewoon dat alles blijft zoals het is. Maar dit is misschien precies het probleem waar we in zitten. Dat wij mensen altijd confronteren met plannen. En, en dan is het ja of nee, slikken of stikken. Dat vinden mensen niet leuk. Ze zijn vele malen intelligenter. He, vele malen intelligenter dan om ze zo te gebruiken. Ik vind het eeuwig zonde als je... Dus u denkt als je het anders aanpakt, dan gaan ze mee... en dan komen ze zelfs met goede ideeën en dan gaan ze ja, niet mee uit? Sterker, dat zijn dat mijn ervaringen. Dat mensen onwaarschijnlijk goede ideeën hebben. Want u gaat Amsterdam een beetje gebruiken als proeftuin, mag ik het zo noemen? Ja. Hoe, hoe, hoe, ga, hoe gaat dat in zijn werk? Wat gaat er gebeuren? Nou, we, we zijn het uh, afgelopen jaren al aan het ontwikkelen. Uh, mijn laatste ervaring is... we hebben een bitboek voor de volgende Floriade gemaakt. Dat, dat komt terug. Die, uh, die, dat is de Floriade voor 2022, dus over tien jaar. En uh, die hebben we nu eens ontwikkeld. Het hele idee voor die Floriade, wat het zou kunnen zijn... hebben we ontwikkeld met gewoon heel veel mensen daarbij te betrekken. Dus niet een ontwerp maken en zeggen van... nou, zo wordt het en het gaat zoveel kosten. En we zoeken een paar investeerders en we gaan hem maken. Maar we hebben het juist heel veel mensen daarin betrokken. En dat werkt, want u zegt, mijn ervaring is dat mensen dat leuk vinden. Het is veel leuker, het is veel spannender. Voor ons is het ook veel leuker. En het, het is onvoorspelbaar, het, het past zich veel sneller aan... aan wat er nodig is, en het is duur, duurzamer. En zo dan de hele stad uitbreiden. Hoe groot moet bijvoorbeeld Amsterdam uw stad worden, wat u betreft? Bij Daar hoeveel nog. miljoen inwoners denkt u nou... Nu zijn we er wel. Moet, er moet niks, maar uh, uh, uh, ik, ik zou er geen rem meer op zetten. Vijf miljoen, zes miljoen, zeven miljoen. Nou, het, uh, Groot Amsterdam is nu 2,5 miljoen. En ik denk dat uh, voor een echte, goeie, goed functionerende, intelligente stad... moet je tegenwoordig wel... Uh, zou je toch eigenlijk 4, 5 miljoen moeten hebben. Want dan heb je genoeg netwerken en mensen die met elkaar praten. En, ja, en dan, en dan heb, je, heb je voldoende congestie, voldoende drukte... voldoende diversiteit, verschillen. En, U houdt ook en, van drukte, hè? U vindt het, u ja, vindt het ja, ja, ja, op zijn tijd mag ik graag uh, op een hutje op de hei zitten. Maar uh, nee, de, de stad is natuurlijk geweldig. En hoe heeft u deze prachtige dag doorgebracht? Deze mooie septemberdag, toen het zo warm was? Ik zat nu uh, in de bossen. AZ. Hé. Hey. Ja. Ja. Tuurlijk. Toch. Op een zondag, ja. Dat blijft. Maar morgen zit ik weer midden in de hectische stad. En, ik, en ik vind het geweldig. Ik wens u heel veel succes in uw nieuwe functie als hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Sef Hemel, planoloog, dank. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. En als u vragen heeft, op onze vragenrubriek of andere vragen of opmerkingen of wat dan ook. Dat kan altijd via labyrinthradio.nl. Volgende week zondag dan zijn we natuurlijk weer hier op dezezelfde zender... op dezelfde tijd te horen, tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender het journaal, daarna Holland Dokker Radio. Dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal. VVD heeft een visie op de overheid. Daarmee brengen we de overheidsfinanciën op orde. Morgenochtend van half negen tot negen, VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Maar dat doen we zodanig dat we ook geld vrijspelen voor investeringen in wegen en onderwijs en veiligheid. Ook een vraag voor Rutte? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. En ruim vijf miljard ruimte maken voor lastenverlichting. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in Kruispunt, al bijna 30 jaar... is in het Amsterdams Medisch Centrum een kapsalon gevestigd. Een kapperszaak met een bijzondere klantenkring. Een klant van mij die komt binnen, die kan het een paar jaar knipt. Die, die hangt er een jas op en die zegt... ik zal het gelijk maar vertellen, ik heb nog maar een half jaar te leven. Nou, dan moet ik ook wel even slikken. Kruispunt, vanavond om 11 uur, RKK, Nederland 2. Buurtmoestuin, wijkpark, Urban Garden, Dorpsbos, Speelnatuur of Geveltuin. In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen.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 Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Dit is Radio 1.